Bart de Wever, als historicus, hoe kijkt u eigenlijk naar een spektakel als 1418 en bijvoorbeeld ook de recente serie Op 1 in Vlaamse velden? Ja, kijk, het is beschamend, maar ik heb van die serie niks gezien. Dat uh, wordt uitgezonden op uren dat ik normaal nog aan het werk ben. Ik haal dat altijd in op DVD-box, uh, eens dat die in de winkel ligt. Dus daar kan ik niks over zeggen. Wat dit betreft ben ik wel benieuwd, 100 jaar na die oorlog, hoe gaat men er een musical voor hem tot leven brengen. Op een respectvolle manier denk dat het schitterend zal zijn, maar ik ben wel heel benieuwd. Want het zou historisch correct zijn, daar hebben ze alles in, natuurlijk het is een, een verhaal dat, uh, dat fictie is, maar het zou, de achtergrond zou alles in historisch correct moeten zijn. Wel, we zullen daar kritisch naar kijken, historisch is een opgeleid om daar uh, detail in te vinden dat dan toch misschien niet helemaal klopt. Maar ik ben heel benieuwd, we zullen zien. Deze première gaat hierdoor in Mechelen, in de Nekkerhal. Studio Onders is eigenlijk al jaren een vragende partij geweest voor een eigen zaal in Antwerpen. Is dat niet een gemiste kans voor Antwerpen? Wel, het is zo dat de Elisabethzaal, waar ze historisch zaten, nu helemaal opgekalefaterd wordt. Binnen enkele jaren zullen wij daar een nieuwe zaal openen, die state of the art is. En wie weet is dan terug een mooie toekomst. Dus we zouden ze heel graag zien terugkomen in Antwerpen. Oké, okay, dank u wel, Bart de kritische vraag